7 uur juist hier, het Q Music News van nu.nl Goedenavond, van vanaf morgenochtend geldt voor bijna het hele land code oranje. Alleen voor de Wadden en Limburg geldt code geel. Er komen flinke sneeuwbuien onze kant op, zegt Weer Plaza. En dat begint al, al vrij vroeg, rond een uur of zes start dat in de westelijke helft van het land. En dan krijgen we daar eigenlijk de hele ochtend en ook het grootste gedeelte van de middag mee te maken met uiteindelijk neerslagsommen van als we kijken naar centimeters, zo'n 3 tot 7 centimeter op ver uit de meeste plaatsen. En daarom roept de Rijkswaterstaat op: werk morgen thuis. Academie verwacht voor woensdag op uitgebreide schaal... winterse neerslag. Er veel plaatsen tussen de 3 en 7 centimeter sneeuw. En die buien die gaan ook tijdens de ochtendspits vallen. Tegelijk speelt ook dat de wind in kracht gaat toenemen... en dat kan tijdens zo'n sneeuwbui voor behoorlijk slecht zicht zorgen. Ook de NS neemt maatregelen vanwege de voorspelde sneeuw... werken zij ook morgen met de winterdienstregeling. Dat betekent concreet vaker overstappen en een langere reistijd. En net als de afgelopen dagen schrapt Schiphol weer honderden vluchten... Vanwege de verwachte sneeuw en harde wind... gaan er morgen zeker 600 vluchten niet door. En waar het op Schiphol zo druk is met gestrande reizigers... zo rustig was de avondspits vandaag. Op het hoogtepunt van de avondspits... stond er iets meer dan 100 kilometer file... 500 kilometer minder dan normaal. Ander nieuws dan. De premier van Groenland is dankbaar voor de steun van Europese leiders. De Amerikaanse president Trump herhaalde afgelopen weekend dat de VS Groenland nodig heeft voor eigen veiligheid. Europa is het daar niet mee eens. Vandaag kwam er een verklaring waarin wordt benadrukt dat Groenland bij Denemarken hoort. Ja, het was vorig jaar iets drukker in de Nederlandse winkelstraten. Vooral in grote steden als Amsterdam en Rotterdam... lijken fysieke winkels bezig aan een comeback. En wat verder opvalt, de zaterdagen waren vorig jaar iets rustiger... maar de zondag, maandag en dinsdag waren juist drukker. En we sluiten af met het weer van Weerplaza. Pas op, het kan dus glad zijn. Aan zee, kans op een sneeuwbui, verder bijna overal droog. Maar dit is stilte voor de storm. Want komende nacht en morgenochtend krijgen we waarschijnlijk heel veel sneeuw. Morgen code oranje dus. Ja, het gekke is dat er geen verdragingen gemeld zijn door Flitsmeister. Je zei het net al het nieuws. Het is een hele rustige avondspit geweest. Dus ja, ik zou bijna willen zeggen lekker doorrijden. Maar volgens mij is er geen auto op de weg te vinden. Joost sprinkles Dicht bij de radio kruipen. Dat is wat je moet doen. Davide Michel, What A Woman zometeen. Hier is Marshmallow. Dit is holy water. Music. Music. You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 Q sounds better with you. Het is ik ben je Music, Dragonet en Hello... daarvoor Marshmallow, Jelly Roll en Holy Water. Maakt het 9 minuten over 7. Op deze dinsdag, happy Tuesday. Zo, wat een dag, wat een dag, wat een dag. De pushmeldingen vliegen je gewoon om de oren deze dagen. Morgenochtend, code oranje, opnieuw sneeuw verwachtende ochtendspits. Ja, ik verwacht dat het een relatief rustige ochtendspit gaat zijn. Uh, vooral op het de werk thuis. En de grap is, dat doet me vooral een beetje denken aan corona aan de coronatijd. Ja, we zitten allemaal een beetje opgerokt in ons huis. Het enige wat eigenlijk nog ontbreekt is, hou anderhalve meter afstand en update hoeveel met die IC-bedden gaat. Weet je, dat is een beetje het gevoel wat ik ervan krijg. Um, het komt allemaal goed, lieve mensen. Het komt allemaal goed. Die sneeuw die smelt vanzelf weer. Het enige wat dan nog overblijft is zo'n lullige wortel ergens in het park dat je denkt ja, Olaf had inderdaad ooit een neus. Die is nu niet meer. Um, nu is het zo dat ik je zometeen het Q-avondshow sneeuwcollege ga voorschoten. Let wel, het is een hoorcollege. Oké, okay, dan Leuke feiten, leuke wistje datjes over deze dagen. Want waarom ligt het spoor nou altijd plat bij een sneeuwvlog? Vlognaal, antwoord erop krijg je zo meteen. Nou, Davina Michelle, What a Woman. Music. Oh, away in a young girl's life. Away Do all that once was meant for a man. Don't get me wrong, I adore them. But I think the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 This thing to something great. Steve bij Q. We'll be up till then. En up till then, het gaat deze dagen natuurlijk over niets anders dan het winterse weer. En daarom dacht ik: is het niet een goed idee om je wat meer feiten en informatie te geven over dit winterse weer? En daarom dacht ik: ik presenteer met heel veel liefde het q avondshow Sneeuwcollege. Ja! Het fijne, dit is een uh, hoorcollege, dus kruip dicht tegen de radio aan. Om maar eens even te beginnen bij die code oranje, die morgenochtend van 6 uur van kracht is. Wat betekent dat nou? Nou, dat betekent grote kans op gevaarlijk weer. Dat zijn weersituaties waarbij de impact groot is. Nou, dat mogen duidelijk zijn, iedereen moet thuiswerken. Code rood, wat komt daarna dan? Nou, dat is dan bijvoorbeeld echt pas van kracht wanneer de stroom kan uitvallen. Zover is het nog niet. Die kleurcode die wordt dan weer bepaald door knappe koppen bij het KDMI. In de weerkamer houden dus meteorologen 24-7 de wacht over het weer. Er wordt over ons gewaakt, jongens. 24-7, dat, dat is toch fantastisch dat dat gewoon in Nederland gebeurt? Rijkswaterstaat doet er natuurlijk alles aan... om die wegen zo goed als mogelijk begaanbaar te maken. Dat doen ze dus met 577 strooiwagens en 630 sneeuwschuivers. Alleen vandaag al is er ruim 100.000 kilometer gereden met die wagens. En alleen vandaag al is er ruim 8 miljoen kilo zout gestrooid. Dit seizoen... Dus vanaf oktober is er al 88 miljoen kilo strooizator heen gegaan. Wij zouden een voorraad hebben van 250 miljoen. Dus we kunnen nog wel even door. En het leuke is, dat voor nog het allermooiste. Al die strooiwagens die zijn dus live te tracken op rijkswaterstaatstrooi.nl. Daar zie je dus al die wagentjes gaan. Nou, dat, is, dat vind ik waanzinnig. Want is Nederland toch een topland eigenlijk wat dat betreft? En daarbij, dan ook een beetje antwoord op die meest gestelde vraag: Hoe kan het nou toch zo zijn, nou toch zo zijn dat al die treinen stil liggen als er ook maar één vlok sneeuw valt? Nou, het makkelijke verhaal is eigenlijk dat je niet gelijk op je achterste poten moet gaan staan. Is het gewoon niet de moeite waard om in Nederland alle sporen sneeuw- en ijsbestendig te maken? Het praktische antwoord is daarbij eigenlijk nee omdat het gewoon simpelweg niet zo vaak sneeuwt in Nederland. Dus ProRail zou het wel kunnen, er is gewoon simpelweg een keuze gemaakt... om daar niet zoveel in, in te investeren. Dus bijvoorbeeld in andere landen, waar bijvoorbeeld heel veel sneeuw valt, heb je bijvoorbeeld treinen die aan de onderkant verwarmd zijn... of wat meer wissels verwarmd zijn, et cetera. Simpelweg hebben wij in het verleden gewoon die keuze niet gemaakt... En is het zo dat het geld wordt geïnvesteerd in andere projecten om het spoor begaanbaar te maken, bijvoorbeeld rondom de herfst, cetera. Maar op sneeuw ligt gewoon niet zo heel veel focus. En daarom is het vaak een grote chaos, zodra er ook maar één vlok sneeuw valt. Dat gezegd hebbende, hoop ik dat je weer een stuk wijzer bent in het Q-avondshow Sneeuwcollege. Morgen nog een rondje doen misschien. Als er animo voor is. Ja, leuk, leuk, leuk. Goed, de aanmeldingen voor Knok tegen de klok die gaan bijna open. Naar Luna, dit is pauze. Ik krijg geen lucht.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 is of je bij in u somebody knok knok tegen de klok. Ja, met kerst in de achteruitkijkspiegel zou het zomaar kunnen dat er uh, mooie tijden aan de horizon verschijnen wat betreft knok tegen de klok. Een extra zakcentje is wel lekker in de maand januari. Daarom daarom spelen we een gloednieuwe dikke editie van knok tegen de klok. Deze hele week staat het startbedrag van de klok op 100 euro. Hoe lekker is dat? Uh, gisteren speelden we met Jochem... die waande zich in het uh, winterse weer toch heel even... Jutta Leerdam op wielen. Uh, hij schaatsen namelijk zijn auto... hop de sloot in. Hij is veilig terecht gekomen, te evenals zijn uh, hond. Um, hij wilde graag meedoen met Knok tegen de klok... sprokken de 186 euro bij elkaar. Nou, dat is een mooie sneeuwbal... die uiteindelijk 250 euro kostte voor hem. Dus in die zin is daarmee de schade enigszins gedekt. Als je mee wilt doen met Knok tegen de klok... dan mag je nu het woord klok sturen via de Music Gap...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 Start de cursus Honden Trimmen.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 je Music en Back In My Life. Nieuwe ronde knok tegen de klok. Zo meteen jouw kans op een paar honderd euro. Als je nog mee wilt doen, snuur nog snel het woord klok via de Q-music app. Eerst even terug naar 2005. Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter. Mijn men is bang om bij de buren te gaan eten. Maar oké, deze nog, nog, nog, nog. Uh, lange Frans, Baas B, het land van scored nummer 1 in het in de Nederlandse top 40, werd geproduceerd door Giorgio Tuinfort, is dan weer een Nederlandse gozer. En diezelfde Nederlandse gozer uit 2005 van het land van, zat ook achter dit liedje van David Get up. met is Gone, Gone, Gone. We will find impossible to time. like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 en niet nodig, knok. Knok tegen de klok. Hey, Benjamin, goedenavond. Bonjour, Jozef. Bonjour, bonjour, bonjour. Hey, um, was er vandaag les of niet? Nou, vandaag wel. Ik uh, was op school, we hebben les gegeven. En we hadden eigenlijk ook morgen les, alleen uh, kode oranjes afgegeven. Dus uh, we kregen net een mailtje. Morgen uh, mag je online lesgeven of opdrachten klaarzetten. En wat gaat uh, docent Benjamin doen? Ja, ik geef Frans en uh, ik herinner mij coronatijd nog levendig met online lesgeven ja? maanden aan een stuk. Dus uh, ik zet opdrachten klaar. Jij zegt oh jij bekijkt het maar jij gaat niet online lesgeven. Nou, is het... Ja, ik bekijk ik niet, maar ik wil wel he, dat de kids iets nuttig gaan doen. En online les, dan wordt er eigenlijk alleen maar gegicheld en gelachen. Of ik word gewoon genegeerd via de camera, dat kan ja, ook. Ja, <laughs> van Benjamin. Hey, Benjamin, ik hoor een Franse tonval bij je, Of sorry, een Belgische tonval bij jou. Ben je, ja, ben je, ben je in, kom je van Wallonië? Nee, helemaal niet. Ik oh. geef zelfs Frans, maar ik ben een echte Vlaming. Okay. Maar uh, ik woon al ja, 14 jaar in Nederland. Ah, wat goed. Nou, ja. uh, Benjamin, we gaan zo meteen knok tegen de klok met jou spelen. Het Leuk. is een goed gevulde klok, want de klok start op 100 euro. Kijk, dat doen we dat omdat de decembermaand toch wel redelijk prijzig was. Ik hoop misschien dat het voor jou meeviel, maar anders mag je het nu gaan compenseren. Uh, Benjamin, waar heb je een paar honderd euro voor nodig? Wat wil je graag hebben? Nou, um, de sneeuw blijft maar vallen. Ja. En uh, wij hebben eigenlijk een slee gehad. Die is stuk gegaan. Ach. En dat vinden de kids niet zo heel leuk, nee. natuurlijk. Nee, is het jouw droom dan ook om met de slee over de Champs-Élysées ooit te gaan? Is dat dan wat jij wil? Nou, ik heb uh, afgelopen meivakantie over de saint élysées gefietst... en dat vond ik al pittig genoeg. Ja, dus <laughs> laat staan met de slee. Laat dat maar zitten, ik ja, absoluut. Uh, Benjamin, we gaan de klok starten. Hij start is op 100 euro, dus je kunt ook meteen stop zeggen. Heb je een slee misschien binnen, uh, maar je kunt ook verder spelen. Veel plezier ermee, succes. Dankjewel, Joost. Uh, wat, hoe zeggen we het Frans ook weer? Uh, daar gaan we. Oniva. Oniva. Precies. Voilà. 100 euro. 115 euro. 22 euro 145 euro 156 euro Oh nee oh. Ach Benjamin Ja dit is, ah. nee, is favoriet? Ik, ik ga nog even door. Ja. De klok. Wat is jouw favoriete? Belgische dan wel Franse geld wordt? Nergde. Negde. <laughs> ja, 156 euro. Helaas in je neus voorbij, ben je min. Niks, niks aan te doen. Dankjewel voor het meedoen. En au revoir. Au revoir, Joost. Bonsoir. Enrique Iglesias. Get the girl, let me in the zone. Uh. He done the big mode, Hoping that the Music. En golden. Vanaf aanstaande maandag hoor je bij Q het verboden woord. Hoor je mij of een van mijn collega's het woord een beetje uitspreken, dan moet je op de knop drukken in de Q Music App. Kom je op de radio, win je 500 euro. Nu is het natuurlijk leuk om ook altijd even te peilen en te voorspellen: wat denken nou mijn collega's wie het het, het vaakst gaat zeggen? Uh, gisteren sprak ik uh, Marike Elsera. Ik hoef het moordvoorspelling maar uit te spreken. En ze zei meteen Matty Valk. Uh, zij denkt dat Matty het Valk het het vaakst gaat zeggen. Wel 17 keer. Maar wat denkt mijn lieve collega uit de nacht, Judith Eijks? Hoor je zo meteen ook het nieuws van achter komt eraan, Nathalie, goedenavond. Goedenavond. Goeienavond, Erik ten acht keer terug in de Eredivisie. Maar waar, dat hoor je zo. Look, Steve, you wanna dance?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 Nu bij Ben dubbel dikke data. Dus 15 plus 15 gig voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A56. Kijk op Ben.nl. 18 plus speelbus. Ja. Echt, serieus! 7, 7, oh. 7, 7, oh, wat een geld! Duizend wat verdikken me. Ben jij de volgende postcode loterij winnaar? Hey, kijk eens rond in je kamer? Saai hè?